12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen de bekendmaking van de journalist van het jaar. Verdere mediaforum met Tom Verlint en Bert van der Veer. En nu het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Verbazing over slechte kwaliteit blusdekens neemt toe. Steeds vaker incidenten op en rond het spoor, zegt Nederlandse spoorwegen. En alle leden van de Russische punkband Pussy Riot zijn nu vrij... De komende uren neemt de bewolking snel toe, in het westen gevolgd door regen. De zuidelijke wind neemt ook toe in de avond aan zee naar stormachtig of stormkracht. Vanmiddag is het zo'n 7 graden, morgen overdag blijft het onstuimig en regenachtig. En erg zacht, zo'n 10 graden, op eerste kerstdag, dan trekt de regen weg. Pling, pling, pling. Ja, eindpingel. Van de twaalf verschillende merk-blusdekens die in de winkel liggen... werken er acht niet bij een olie- of vetbrand. Sommige vliegen zelfs in brand als ze in aanraking komen met vuur. Josephine Trey ging langs bij een winkel die blusdekens verkoopt. Dat zijn ze. Dat zijn inderdaad de blusdekens. Wij verkopen ze in twee varianten. Op allebei staat een plaatje. Het zijn plastic doosjes. Deze kost ja. 19 euro en die 15. Ja. Er staat een plaatje van een pan op het vuur waar ja. de vlam in staat? Ja, het staat alleen op deze, waar dus ook keukenbrand op staat. Kijk, hier ook. Uh, en hier staat het inderdaad ook op. Dus dan en dat je de deken erop uh, moet gooien. En dat ja, klopt dus niet. Dat klopt dus niet. Want je weet, Bij een vlam in de pan moet je dus als eerste uh, de deksel op de pan doen. Uh, dat is de enige manier om dus ook die brand te doven. Maar waarom en, nou, heb ik dan die branddeken in de keuken liggen? Bijvoorbeeld met kerst, je zit aan tafel, kaarsje valt om, een, het tafelkleed gaat in de brand, deken erbij en er meteen overheen gooien. Uh, of als een persoon in brand raakt. En maar anders gewoon deksel op de pan? Deksel op de pan en nooit een blusdeken daarvoor gebruiken. Heeft u al mensen gekregen in de winkel die terugkwamen met: uh, Is die wel in orde? Uh, nou, we hebben vanmorgen drie mensen inderdaad gehad die, uh, naar aanleiding van de berichtgeving, gewoon kwamen vragen. Uh, waar die dus voor uh, geschikt uh, is. En uh, weet u nou of die van u goed zijn of niet? Omdat het hier specifiek op staat: 14-20 dus het. Is heeft u een blusdeken in de keuken liggen? Ja, die heb ik, ja. Blijkt uit onderzoek dat acht van de twaalf geteste blusdekens het helemaal niet doen? Ja, ik heb het gehoord vanochtend over de radio, ja. ja een beetje schokkend eigenlijk dat, uh, dat, dat zoiets uh, eigenlijk verkocht is. Terwijl het eigenlijk nog bijdraagt aan de brand, hè, heb ik begrepen. Dus het is eigenlijk uh, gewoon oplichting, moet je zeggen. Goedemorgen. Hallo. Staat u uh, toevallig te kijken voor een blusdeken?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 Ik zal het zeggen tegen mijn schoonouders. Okay. <tie> Ook het tweede bandlid van Pussy Riot is vrijgelaten uit een Russisch strafkamp. De muzikante Nadja Tolokonikova heeft gratie gekregen op grond van de nieuwe amnestiewet. Ze was samen met bandlid Maria Aljogina veroordeeld tot twee jaar cel voor het zingen van een anti-Putin lied. deed ze tijdens een kerkdienst in Moskou. Vanochtend kwam Aljogina al vrij. Zij noemde haar vrijlating een PR-stunt de A4 van Amsterdam naar Delft zijn verschillende rijstroken dicht. nadat er verontreinigd Rivierslip op de weg terecht is gekomen. Er staat al 10 kilometer file. Jaap Volkers van Rijkswaterstaat nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Volkers, wat is er aan de hand? Ja, er is een vrachtwagen die heeft zwaar verontreinigd Rivierslip verloren. Die vrachtauto was op weg van Medeblik naar Delft. En op de A4 is veel van dat slip terecht gekomen. Dus in de richting. Van, uh, van Den Haag, tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Leiden. En dat moeten we gaan schoonmaken. maken. En wat is er gebeurd? Hoe is die vrachtwagen uh, lek geraakt? Ja, u moet zich voorstellen, heeft u uh, zelf ook wel eens gezien... dat een achterklep als het ware niet gekomen. En het is vooral ter hoogte van Leiden op de weg terechtgekomen. En dat betekent dat straks een stuk van de A4... helemaal dicht zal moeten gedurende twee uur tussen Dam. Uh, tussen de N11 en Leipzig gaat je dus nee. helemaal dicht, twee uur lang. En dat slip is zwaar verontreinigd. Hoe gevaarlijk is dat? Ik weet nog niet precies. Dat uh, hoort u in een volgende uitzending van mij wat, er, uh, wat erin zit. Maar het is wel dusdanig dat we niet even van het asfalt af kunnen spuiten. Dat het echt met een zogenaamde SOAP-cleaner, een speciaal apparaat om het wegelijk schoon te maken, schoongemaakt moet worden. Nee. Uh, dus dat, uh, dat gaat even wat tijd kosten. Maar is het ook nog gevaarlijk? Dat, uh, op dit moment is het zo dat het schoongemaakt moet worden door een speciaal apparaat... maar het uh, schijnt niet gevaarlijk te zijn voor, uh, voor automobilisten. Maar het gaat wel een paar uur duren voordat daar de weg weer, uh, weer vrij is? Het gaat een paar uur duren en daarom is het uh, goed om uh, misschien tegen automobilisten te zeggen... dat ze op het knooppunt Badhoevedorp bij Amsterdam niet over de A4 richting Den Haag moeten rijden... maar de A9, A2 en A12 moeten pakken om van Amsterdam naar Den Haag te kunnen. Dus een stukje omrijden vanwege de schoonmaakwerkzaamheden. A9, A2, A12. Ze hebben het gehoord bij deze. Ik dank u wel voor de uitleg. Jaap Volkers van Rijkswaterstaat. Graag gedaan. Goedemiddag. Het aantal incidenten op het spoor en op stations... is fors toegenomen dit jaar. Daarom heeft de directie van de Nederlandse Spoorwegen... een brandbrief gestuurd naar minister Opstelten. Ook vakbond FNV Spoor ziet die toename. Maar dan vooral zwaardere agressie en dat neemt, uh, ja, neemt de laatste maanden enorm toe. Het meest extreme is natuurlijk gewoon dat, dat, dat mensen rondlopen uh, in de trein op station met wapens. Uh, dat er beroofd wordt, dat er gespuugd wordt, uh, lichamelijk geweld, verbaal geweld, ja, allerlei vormen van wangedrag wat uh, gewoon niet te tolereren valt. In de eerste elf maanden van dit jaar waren er bijna 700 incidenten. Het hele vorig jaar waren dat er nog 635. De brandbrief staat dat maandelijks 13 medewerkers van de spoorwegen letsel oplopen door agressie. In de meeste gevallen gaat het dan om problemen met zwartrijders. Belangrijke oorzaak is volgens de Nederlandse spoorwegen de komst van de nationale politie, waarin de spoorwegpolitie is opgegaan en daardoor duurt het langer voordat de politie bij incidenten in actie komt. Dit is het NOS journaal. Het dooralt meegens. De Franse president Hollande komt naar Nederland, brengt volgende maand een officieel bezoek aan uh, ons land. Komt 20 januari, maandag de 20e, naar Den Haag, waar hij ontmoetingen zal hebben met koning Willem-Alexander en met premier Rutte. Volgens de RVD staat het bezoek van Hollande in het teken van het verder versterken van de banden tussen Frankrijk en Nederland. Een speciale aandacht is er voor de economische betrekkingen. Meer loon in ruil voor vrije dagen. Werkgeversorganisatie AWVN denkt op die manier... de lonen van werknemers te kunnen verhogen... zonder dat het de bedrijven veel geld gaat kosten. De organisatie is tegen de algemene loonsverhoging van 3%, waar de vakbonden voor pleiten. Want die kan juist leiden tot minder werkgelegenheid. De AWVN is wel bereid de nullijn los te laten. In sectoren waar het goed gaat zouden de lonen omhoog kunnen. Vat ik het zo goed samen, Maurice Limmen van de vakbond CNV... Nou, dat is in ieder geval de indruk die wij ook krijgen... van uh, de nieuwe beleidslijnen van de RVM. Ja. Dus volgens mij heeft u het wel ongeveer te pakken de kern. En dat is een mooi geluid? Nou ja, kijk, uh, we vinden het op zich getuigen van realisme... dat vanuit de AVN wordt gezegd... joh, laten we die nieuwe lijnen, die discussie naar achter ons laten. Vanuit het CNV pleiten wij er al langer voor... Om nou ook werknemers dus wat meer te laten meeprofiteren van het feit dat het in sommige bedrijven gewoon hartstikke goed gaat. Met name in de exporterende sector ja. zie je dat het gewoon op sommige plekken goed loopt. Nou, dan mogen werknemers na een aantal jaren waarin ze erop achteruit zijn gegaan, er ook wel eens een keer van meeprofiteren. Hmm. En van het plan om, om vrije dagen bijvoorbeeld in te ruilen voor loon, vindt u daarvan? Nou, daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Kijk... Vakantiedagen zijn uh, in principe ook loon en zijn uitgesteld loon. Hè. Dat is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers ook kunnen uitrusten en ook wat rust kunnen hebben. Dus naast hun werk. Je kunt dat niet zomaar één op één uh, gaan inruilen voor loon. Dat heeft natuurlijk een uh, broekzak-vestzak gehaald, er is één, maar het is ook gevaarlijk voor de gezondheid van werknemers, want je hebt ook rust nodig. Ja, dus dat, het kan wel, zegt u, maar uh, dat moet per, uh, per sector of per bedrijf goed bekeken worden. Of het, uh... Ja, je moet je moet zo'n discussie heel zorgvuldig uh, voeren met elkaar. Kijk, ons uitgangspunt is... vakantiedagen zijn er om vakantie te hebben. Dus dat betekent dat je dan rust moet hebben. Uh, daar waar in sommige sectoren het zo is... Dat, je, uh, dat het moeilijk gaat... en dat het dus lastig is om landsverhogingen af te spreken... dan is dat eigenlijk een hele andere discussie. En dan moet je niet alles op één hoop gaan gooien. Hmm. En de plannen om te zeggen, uh, waar het minder goed gaat... Uh, dan gaan we langer werken, of ook op zaterdag... maar dan tegen een lagere toeslag. Wat, wat, wat denkt u daarvan? Nou ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar, hè. Kijk... Uh, op het moment dat in een bepaalde CEO... men zegt van we hebben eigenlijk geen geld voor een loonsverhoging... Dan, dan is dat de situatie. Dan moet je volgens uit gaan kijken... om allerlei andere regelingen... die ook bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat mensen... langer het kunnen volhouden om te werken. Hè. Dus en op tijd rust al hebben dus. bij het werken ja. Dat je die allemaal ter discussie gaat stellen. Kijk, we hebben met z'n allen in Nederland hier... Uh, zo langzamerhand al door... dat we langer moeten doorwerken... omdat we met z'n allen een stuk ouder worden. Dat moeten we wel met z'n allen ook zien vol te houden. En als we dan eigenlijk zodra het eh, eh, economisch wat tegen zit... om allerlei regelingen die er juist voor zijn... bedoeld om ervoor te zorgen... dat mensen langer kunnen doorwerken... dat goed kunnen volhouden, ter discussie gaan stellen... dat is eigenlijk korte termijn politiek. Op de korte termijn kun je dan... een, een aardige landsverhoging geven, maar op de langere termijn... houden de werknemers het gewoon niet heel goed vol. En dan hebben we met z'n allen een heel groot probleem. U zegt uh, geen goede plannen dus van die uh, AWVN? Nou, ik vind het plan om dan... vakantiedagen in te gaan ruilen... het plan om dan... Uh, werknemers ook te verplicht om in het weekend te gaan werken. Ik denk dat dat het paard achter de wagenspannen is. Want we moeten er juist voor zorgen dat we de komende tijd met elkaar langer gaan doorwerken. En dat kan alleen als je dat met z'n allen op een gezonde manier doet. En dan hebben werknemers ook rust nodig om te herstellen van hun werk. Hm. En dan is dit eigenlijk volgens mij niet zo handig. En wat zegt u dan? Dan houdt u gewoon vast aan de, de, de, de algemene loonsverhoging van, van 3%? Nou kijk, als CNV zeggen we niet overal 3%, wij vinden juist dat je wat dat betreft heel goed onderscheid moet maken tussen daar waar het goed gaat en daar waar het wat minder goed gaat. Maar als het goed gaat, en er zijn er genoeg sectoren waar het in Nederland nu beter gaat dan in het verleden, dan vinden wij gewoon dat daar een balans vooral tegenover moet staan. Wij hebben niet een 3% overal dat we dat vragen, dat zal afhangen van de sector of het bedrijf waar het om gaat. Ik hoor het wel, het wordt een beetje de middenweg, een compromis. Nou ja, kijk, polderen, dat is uiteindelijk ook altijd op zoek gaan naar een compromis. Maar laat wel heel duidelijk zijn dat we de afgelopen jaren... Eh, als vakbond in Nederland ons zeer bescheiden en terughoudend hebben opgesteld. Juist ook in het licht van de crisis. En dan denk ik dat het echt heel fatsoenlijk is als wij nu zo langzamerhand zeggen... nou mogen we ook alweer eens een keer wat voor terug hebben, Zeker in die sectoren waar het echt zo langzamerhand de goede kant op gaat. Maurice Limmen van de vakbond CNV, ik dank u wel voor de uitleg. Tot de dienst. Dag. Rusland heeft 75 vrachtwagens en gepanserde voertuigen naar Syrië gebracht. Die worden gebruikt om chemische wapens van het regime van Assad op te halen. Russische luchtmacht heeft ook voertuigen afgeleverd in de Syrische havenstad Latakia. Er is ook materieel meegegaan dat wordt gebruikt bij het afvoeren en vernietigen van grondstoffen... zoals die voor het gifgas sarin en mosterdgas. Volgens een internationale afspraak worden alle Syrische chemische wapens en grondstoffen daarvoor... ontmanteld en vernietigd en dat gebeurt later op zee. De Britse winkelketen Marks Spencer heeft zijn excuses aangeboden... omdat een islamitische kassamedewerker weigerde klanten te bedienen... die alcohol of varkensvlees wilden afrekenen. De afgelopen dagen was er commotie... omdat bij een Londens filiaal van Marks Spencer... klanten te horen kregen dat ze een andere kassa moesten gebruiken... omdat een werknemer geen varken of alcohol wilde verkopen... Aanvankelijk zei Marks en Spencer dat het werknemers vrij staat om klanten niet te helpen. Als ze daar vanuit religieuze overwegingen moeite mee hebben. Maar dat beleid kon rekenen op veel hoon. En op Facebook riepen klanten op tot een boycott van Marks en Spencer. Nu is het tijd voor Dennis Mooi bij de, verkeer, bij de ANWB met verkeersinformatie. Goedemiddag. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat tussen Maasbracht... en echt drie kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En u hoort het zo, ja zo in het nieuws. Uh, flinke vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Dorp staat 11 kilometer. Er staat een lading rivierslip geborgen. Tijdlang ja. waren de twee rechterrijstroken dicht. Maar die rode kruisen boven die rechterrijstroken... hebben we daar massaal genegeerd. En de wegwerkers zullen met kerst ook gewoon lekker thuis zijn. Dus dat ze hebben dat? de weg uit veiligheid nu helemaal afgesloten. En ja. dat gaat zo'n twee uren duren voordat de weg daar weer vrij is. Mensen worden geadviseerd om te rijden. Precies. En als je vanuit Amsterdam naar Den Haag wil... kies dan de route via Utrecht. Op de A4, A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat bij Wassenaar... de verkeerslichter daar 4 kilometer. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem... tussen Os-Oost en Ravenstein 6 kilometer... door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan zijn ze nu bezig met bergingswerk. En daarom is de rechter... Dennis, dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten uit dit bulletin. Verbazing over slechte kwaliteit van blusdekens neemt toe. Er zijn steeds vaker incidenten op en rond het spoor en de stations, zegt NS. En alle leden van de Russische punkband Pussy Riot zijn inmiddels vrij. 14 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen hier op Radio 1 Lunch.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 Daarover een gesprek in Schepper Co aan tafel, rond 5 uur op Nederland 2, bij de NCRV. U heeft nog maar 8 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zo meteen even met de Nederlandse fotograaf... Joël van Hout, die meeging met een groep Iraniërs... die asiel probeerden te krijgen in Australië. In het mediaforum mediaadviseur en oud-omroepbaas Ton van Lint. Het tv kender en regisseur Bert van der Veer, hij is er ook... het gaat onder meer over de documentaire van de NOS afgelopen zaterdag... achter de schermen van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Inzoomen, inzoomen, inzoomen, inzoomen, inzoomen, inzoomen, inzoomen, inzoomen... laat staan, Hoi. laat staan, laat staan. Tentie Goed zo, 40. 41. Goed zo. Tentie voor 39. 39. Mooi. En we gaan op zoek naar de nieuwscanner van het jaar 2013. De vier kandidaten met de hoogste scores van het afgelopen jaar... die gaan het tegen elkaar opnemen. Straks de eerste halve finale en die gaat tussen Daphne Wiegers en Tim Snijders. Die komen allebei uit Amsterdam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. En we beginnen de uitzending met een spannende mededeling. Ik mag namelijk bekendmaken wie is gekozen tot journalist van het jaar. De jury van journalistenvakblad Villa Media... roemt de journalist in kwestie om zijn visie en daadkracht op het gebied van de online journalistiek. En het is... Rob Wijnberg van online platform De Correspondent. Rob, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zullen we even luisteren naar wat juryvoorzitter... en hoofdredacteur van Villa Media, Dolf Rogmans, uh, vindt. Hij vindt namelijk dat je iets bijzonders hebt gedaan. Hij uh, is de eerste ter wereld, uh, zover wij dat kunnen nagaan... die uh, het is gelukt om een journalistiek online platform te beginnen... waarbij die direct heel veel betaalde lezers heeft... en waarbij het hem ook lukt om met uh, onafhankelijke journalistiek... gemaakt door een professionele redactie mensen aan hem te binden. Nou, Die hele combinatie die, uh, is voor ons uh, reden om hem uit te roepen... tot journalist van het jaar. Het is aan de ene kant wel traditionele journalistiek. Hè, het moet kloppen. Het zijn de feiten die hij brengt. Het is allemaal gecontroleerd. Maar wat er nu aan is, is dat hij uh, niet zozeer achter het nieuws aan wil gaan... maar vooral mensen wil uh, laten kennismaken met, met achtergrondinformatie, duiding... Maar het zit hem ook nog eens in de manier waarop je dat bij die consumenten brengt. Namelijk online en ook nog eens tegen betaling. Juryvoorzitter Dolf Rogmans was dat. Rob, jij zit nu met het schaamrood op je kaak of valt het mee? Nou, schaamrood niet. Maar ik beschouw het wel een beetje als een prijs voor de correspondenten... die elke dag dat platform maken die het nu is. En natuurlijk ook onze leden. Zonder vals bescheiden te willen zijn als je het lijstje kijkt... Van vorige winnaars, dat zijn allemaal mensen met uh, grote onthullingen op hun naam... of uh, correspondent in allerlei hele complexe regio's. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Um, um, mijn bijdrage is dan vooral geweest dat ik hele getalenteerde mensen bij elkaar heb gebracht. En dat die maken wat, uh, wat nu in de prijs is gevallen. Ja, Want het is ook misschien nog te vroeg om de correspondent als zodanig uh, al een prijs te geven. Het is dus vooral het initiatief dat jij hebt genomen om, om dit in gang te zetten. Ja, nou, ik beschouw het ook echt wel een beetje als een soort aanmoedigingsprijs. In de zin dat, um, uh, uh, kijk, we hebben nu um, ruim 25.000 leden, dat is geweldig. Maar we hebben nog nooit, zoals alle andere traditionele media... die al jaren bestaan, nog nooit een moment gehad waarop mensen... Ja, hun lidmaatschap moeten vernieuwen. en Dat gaat komend jaar gebeuren. En dat wordt dan natuurlijk echt het moment waarop, we, um, ja, waarop je kan zeggen... Dit, dit, dit blijft voortbestaan of, uh, of niet. Ja, 25.000 uh, leden die allemaal 60 euro hebben betaald hè, voor dat uh, lidmaatschap. Maar is er ook onderzocht hoeveel nou, die, die mensen even klikken op de correspondent... dat ze dus ook echt de artikelen lezen die jullie maken? Ja, nou, dat, dat, dat kunnen wij zien. Ik heb die cijfers overigens niet paraat... want uh, uh, daar kijk ik niet de hele dag naar... Maar um, uh, we, hebben wel, we weten wel, bijvoorbeeld afgelopen week hebben we, is ons uh, best gelezen stuk uh, een kleine 300.000 keer gelezen. Uh, nou, dat is, dat is dus veel meer dan dat we leden hebben. Uh, dat komt omdat mensen die lid zijn ook onze stukken kunnen delen met anderen. Mm -hmm. en, um, uh, via sociale media. En al die mensen, dat is echt onze ja, wervingsmanier. Al die mensen die voor het eerst in aanraking komen via vrienden. Uh, met onze stukken, die kunnen dan weer lid worden ja. om de rest te lezen. Intussen stijpelt er ook wel wat kritiek door... van mensen die dus wel de moeite hebben genomen om dat abonnement te nemen. Die zeggen, ja, we vinden stuk af en toe wel wat saai, wat lang ook. En uh, nou, ik kijk er lang niet elke keer meer op. Ja, nee. Kijk, een, ik, ik, volgens mij is er nog nooit iets gemaakt of bedacht waar geen kritiek op bestaat. Um, uh, sommige mensen zullen uh, juist roemen dat we uh, nou ja, um, uh, de tijd nemen en het uh, uh, niet allemaal kort en bondig houden. Sommige mensen zullen zeggen, ja daar heb ik geen tijd voor. Maar uh, überhaupt, daarom is deze prijs ik, ook een aanmoedigingsprijs, um, hoe het echt uitpakt kan je denk ik het beste zien na een jaar... Uh, want dan, wordt, uh, uh, dan stemmen mensen met hun voeten al dan niet. En wanneer is het wat jou betreft dan echt geslaagd, de correspondent? Uh, ja, kijk, het, het klinkt een beetje sentimenteel... maar ik, ik kom wel eens mensen tegen en die, die zeggen... Uh, ik ben um, door dit initiatief geïnspireerd om zelf ook iets te ondernemen... of uh, uh, ik heb een stuk gelezen wat mijn, wat mijn wereldbeeld veranderd heeft... Dat vind ik het allerbelangrijkste. Uh, maar als je nou puur uh, economisch redeneert... dan is het echt geslaagd als we erin slagen om volgend jaar weer door te groeien... en te kunnen blijven bestaan. Ja. U hoorde de journalist van het jaar 2013. Geniet ervan. Rob Wijnberg was dat. In november stond het verhaal al in het New York Times Magazine... dit weekend in NRC Handelsblad. De Droomboot, de lange verhalende reportage... van de Nederlandse fotograaf Joël van Hout... en de Amerikaanse journalist Luke Mogelson. Mogelson en van Hout trokken wekenlang op met Iraniërs... die via Indonesië asiel zochten in Australië... op Kersteiland in de zee tussen Java en Australië. Hachtelijke onderneming die al duizenden asielzoekers het leven heeft gekost. Joël van Hout, goedemiddag. Waarom was het noodzakelijk om zelf mee te reizen... Nou, dat was, vonden wij noodzakelijk om, om het verhaal te kunnen vertellen. Want um, het, is, het is niet alleen de route, maar het is ook de manier waarop het gaat. En um, om bijvoorbeeld uh, ja, te kunnen vertellen hoe het voelt en, en hoe het is om, om een aantal weken te wachten in onzekerheid in een safe house. Um, en er, elke dag het idee te hebben dat ja, de volgende dag dat je kan gaan of door zelf mee te gaan is... het. De enige meer waarop wij vonden dat we dit vanavond goed konden vertellen. En hoe reisden jullie en de andere asielzoekers? Nou, veelal komen ze gewoon uh, direct naar Jakarta of uh, indirect met nog een tussenstop. Dus veel afgaande gaan bijvoorbeeld dit naar New Delhi in India en daar uh, probeerden ze een vals-fietsum voor uh, Indonesië te krijgen. En dan gewoon met het vliegtuig naar Jakarta en van daaruit uh, um, ja, op een gegeven moment in een uh, vrachtwagen of een auto naar de kust in een boot. Uh, dus. En dan met de boot, met de boot over naar, naar Australië. Hoe lang duurde het van het begin van de reportage tot jullie aankomst op Kerstheiland? Uh, een, een week of drie. Het is, uh, ik was heel erg verbaasd hoe soepel het allemaal ging. Uh, en wij hebben denk ik ook enorm veel geluk gehad met, uh, met alles wat, uh, wat mis kon gaan. Dat er uh, eigenlijk niks mis is gegaan. Uh, bijvoorbeeld twee dagen voordat we uiteindelijk gingen, deden we een andere poging. En werden we door de politie opgepakt. Maar die zijn niet achter onze identiteit gekomen. En... Uh, uh, hebben, heeft, uh, ja, ze hebben iedereen laten gaan, dus uh, ik was uh, heel verbaasd uh, hoe soepel het voor ons ging, maar veel vluchtelingen zijn bijvoorbeeld uh, twee maanden in Indonesië of drie maanden en daarvoor ook al lang onderweg. Dus, uh, ons verhaal was niet helemaal een goed voorbeeld voor hoe het vaak gaat. Nou, jullie deden je voor als Georgiërs. Dus op een zeker moment wisten jij en Mogensen dat de asielzoekers nooit asiel zouden krijgen. Ze zouden naar uh, Noura of Papua Nieuw Guinea worden verscheept. om daar in een asielzoekerscentrum te belanden. Um, ja. Waarom hebben jullie dat de reisgenoten niet verteld? Nou, we, we hebben het regelmatig met hun daarover gehad. en, en aan hun gevraagd: van joh, uh, uh, dit zijn deze, deze nieuwe regels. en, uh, en uh, hoe denken jullie daarover? Op dat moment zijn ze al drie kwart of tachtig van procent van hun reis hebben ze achter zich. Dus uh, ze hebben een huis verkocht of al het geld van hun familie bij elkaar gekregen om, om zo'n ticket te kunnen kopen. Um, en dan is het heel moeilijk om mensen te overtuigen dat, dat er misschien andere regels gelden in Australië. Maar jullie wisten dat ze hun droom, namelijk een nieuw leven opbouwen in Australië, nooit zouden bereiken. Ja, ja dat, uh, dat was vrij duidelijk op dat moment. Um, ho hoewel het voor ons ook nog vrij onduidelijk was hoe het precies... ...voor hun zou verlopen, omdat die regels allemaal vrij nieuw zijn. Uh, uh, die, die waren op dat moment uh, een, een aantal maanden oud uh, in Australië. Nou, u, uiteindelijk hebben jullie het wel gered. Uh, ben je ook bang geweest? Uh, nou, met name in de voorbereiding natuurlijk wel. Uh, uh, ook in kabel, op het moment dat je denkt van oké, okay, dat, dat gaan we doen. We uh, gaan die deze uh. mensen volgen en hun verhaal vertellen. En, uh, in de voorbereiding en ook het wachten, in, uh, met name het wachten in, uh, in Jakarta... En het idee dat je elk moment opgehaald kan worden om, uh, om te gaan, dat, ja, dat, dat is natuurlijk wel uh, daar komt wel wat spanning bij, bij kijken. Als natuurlijk... ja. uh, en weet je intussen hoe het met je reisgenoten is afgelopen? Nee, de Australiërs zijn heel erg uh, moeilijk naar, naar ons als journalisten toe om, om uh, enige informatie te krijgen. En dat was ook een andere reden voor ons om, om het op deze manier te doen. Uh, Australië geeft op dit moment geen informatie over hoeveel boten aankomen of hoeveel ze uh, terugsturen. Wat, ze, wat een andere uh, nieuwe wet is die ze hebben aangenomen. Dat ze boten gewoon op zee uh, terug naar uh, Indonesië proberen te dirigeren. Um, en, en het is, ja, dat is best onmogelijk om, uh, om precies te achterhalen wat er, uh, in welke fase ze uh, van het uh, proces zitten. Joël van Hout, dank voor je verhaal. Dan is hier de laatste vraag, de weer. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Omdat er over minder dan twee weken een eind komt aan lunch en dus ook aan het mediaarchief mag ik de laatste archieven zelf een beetje invullen met favoriete fragmenten. Ik wil heel graag iets laten horen van radio-DJ Leo van der Groot. Groot geworden bij zeezender Radio Noordzee. Later via de Fara naar Veronica in het publieke bestel. En niet alleen voor mij, maar ook voor veel andere radiomakers... is hij een groot voorbeeld. Leo heeft met zijn nachtprogramma's bij Veronica opgevoed... met goede muziek. Daar leerde je Todd Rundgren en Steely Dan kennen bijvoorbeeld. Leo die over zichzelf zegt, ik schreeuw niet. Ik praat alleen een beetje hard. Met zomaar een fragment van hem op Hilversum 3 jaar, 1982. We hadden uh, een quiz en uh, nee, we gingen een rubriek doen met elkaar. Want ik begrijp best dat er zo weinig van de grootluisteraars zijn... dat we gerust van een gezinnetje kunnen spreken waar ik dan graag als vader over presideer. En we gaan een nieuw spel met elkaar doen, vrienden. of een spel niet... maar we gaan één rubriek, want zonder rubrieken kan de radio niet bestaan. Hoe ontstaan anders dingen als top 40? En meer van dat soort. Volstrekt niet, de zaken doen de onzin. We gaan een rubriek doen die uh, zich voortgaat bewegen onder de naam Artistiekatten. Het is namelijk zo dat uh, discjogies altijd de naam hebben... dat ze altijd alleen maar... Uh, netjes en zo. En iedereen is fantastisch. En zo. Er is nooit eens een keer een artiest waar je nou eigenlijk een beetje op gekat moet worden. En die uh, serie wou ik noemen Aget. En die mag u schrijven. En u stuurt gewoon uw kat. Die wel moet bestaan uit een, uh, een A5'je vol. Nee, een half A5'je vol. Dus dat is een kwart a 4 Die moet je eerst maar eens uitzoeken wat dat is. En het moet wel getype. Het moet een beetje, een beetje leesbaar zijn. In die, zo, onder, naar de rubriek Aget van de Groot. Pasbus 1, 2, 3, 4 in Hilversum. De prijzen zijn een paar gratis oordoppen voor de buren, lege batterijen, stopcontactstopverf en uh, uh, uh, radiogids met foute frequenties. En een wisser voor je non-volatiele. Dat, ik, dat die, die schrap ik. Wacht even. Ja, Van der Groot in 82. Nu nog af en toe te horen op Kix Radio trouwens. Naast zijn radiocarrière was hij ook nog actief als programmadirecteur bij RTL en SBS. En op dit moment is hij voorzitter bij Funix en bestuurslid van BNN. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met Bert van der Veren is regisseur en tv-deskundige. En Tom Verlind is mediaadviseur en oud-directeur van de KRO. Hartelijk welkom allebei. Het jaar is bijna ten einde. Veel lijstjes komen voorbij. En we hebben jullie ook gevraagd om toch even na te denken... over het hoogte- en het dieptepunt van 2013. Ton. Ja, een klein hoogtepuntje was de dove tolk... naast de Zuid-Afrikaanse president... bij de begrafenis van Mandela. Daar heb ik ontzettend van genoten, moet ik zeggen. Dat moet je je voorstellen. Zoveel staatshoofden bij elkaar. Altijd de mond vol over beveiliging en staat er Een man die totaal niet gescreend is. Maar later dacht ik, in de sector wat serieuzer nieuws... Eh, kijk ik nog wel eh, met bewondering... naar de wederopstanding van de katholieke kerk. Die was eigenlijk het afgelopen jaar eh, afgeschreven. En eh, paus Franciscus heeft... Eh, Vanuit een fantastisch marketingconcept. Hij zal er zelfs zo niet tegen aankijken. Zo zal het ook niet bedoeld zijn. Maar die katholieke kerk ineens in een paar maanden tijd weer op de kaart gezet. Wederopstanding, Ton. Ja, nou, nou ja. Er gaan meer mensen naar de kerk. Om, om in, in deze, nou, de, de katholieke kerk was totaal... Afgeschreven, hè? Je kon het woordje katholiek eigenlijk niet meer uh, uitspreken. Nou, schandalen ook bedoel je? Ja, paus, door, ja, door, door, door de schandalen. Vooral de manier waarop met de schandalen werd, uh, werd omgesprongen. En dat is in een paar maanden tijd is dat qua beeldvorming totaal uh, veranderd. Paus, Ik heb daar geen uh, waardeoordeel over. Maar of het is wel knap dat je dat voor elkaar krijgt. De, de pauze men of de hierbij tuin. Dus je is echt eigenlijk hulde voor de, voor de spin-dokters die erachter zitten... en die dat gewoon goed over het voet liggen. Ja, en ook ja. nog vanuit een ander perspectief gezien... Ja, als ja, je zit meteen spin-dokters, misschien is het die pauze zelf. Nou, nou hier, is, hier, is, hier, is, hier is de paus nou, hier zijn geen spindokters aan het pas gekomen. Het interessante en het geloofwaardige is... dat deze man zijn leven lang al zo indeelt. En om het nou heel kort in een breder perspectief te zetten... Obama, Mandela en deze paus... er is kennelijk nog een markt voor idealen. Die mensen hebben toch nog overtuigingskracht... in een wereld waarin idealen steeds meer weg lijken te sijpelen. Bert, hoogtepunt... Uh, Hoogtepunt. ja, ik, ik heb dan toch het een beetje geïnterpreteerd als de prestatie uh, van het jaar. Um, en dat is uh, RTL Late Night. Ja. Ik, ik, ik, ik vind het echt, uh, echt knap hoe RTL, ik bedoel, ze hebben de jaren tegenaan zitten hikken sinds het vertrek van Bart En van toen heb ik geloof ik zeven jaar het niet echt aangedurfd. En dan in de korte tijd toch? En dan, en dan op een gegeven moment ja. beginnen. ze. En natuurlijk als ze in het begin zoeken naar wat zijn onze gasten, wat is onze sfeer, et cetera. Maar dat is ze in verbijsterend korte tijd gelukt om gewoon een formule te vinden voor ja. dat programma... en daar ook nog redelijk wat kijkers mee te trekken. Hulde aan Humberto. Ja. Nog even, even een heel kort dieptepuntje afgelopen jaar... op mediagebied misschien. Nee, het dieptepunt was absoluut het verslag... van de activiteiten in Scheveningen... waar Huub Stapel uit het water getild moest worden... door een paar sterke mannen. 650 figuranten zich verslagelijk belachelijk maakten... in slecht weer. En Maxima een korrelje zand in haar oog had... waardoor we konden denken dat ze ontroerd was. En uh, Ton, jij dieptepuntje? Ja, niet, niet één onderwerp, maar het, het, het, het, het totaal van politieke berichtgeving in Nederland het afgelopen jaar. Waaruit blijkt dat we een land zijn wat eigenlijk helemaal op, op, naar niks op, op weg is. Geen idealen. Er werd van Rutte gezegd, jammer dat hij eh, als enige staatshoofd niet door de NSA is afgeluisterd. Want als hij wel was afgeluisterd, hadden we misschien geweten eh, op welk visioen we eh, naar op weg zijn. Ja, ja precies. Uh, zometeen andere zaken in de media. Is het laatste nieuws. Dit is Radio 1. In het NOS Journaal, hier is Doralp Megens. Op de A4 zijn problemen omdat de verontreinigde rivierslip op de weg ligt. Het opruimen van de smurrie kan nog uren gaan duren. Een stuk snelweg tussen de N11 en Leidsendam gaat een tijd helemaal dicht, zegt Rijkswaterstaat. Door de afsluiting staat er een lange file in zuidelijke richting tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwouderdorp. Ook het tweede bandlid van Pussy Riot is vrijgelaten uit een Russisch strafkamp. Na Maria Alyokhina heeft nu ook Nadja Tolokonnikova gratie gekregen op grond van de nieuwe amnestiewet. Twee waren veroordeeld tot twee jaar cel voor het zingen van een anti-putin lied tijdens een kerkdienst vorig jaar in Moskou gebeurd had. Op delen van de A16 en de A73 gaat de maximumsnelheid morgen omhoog. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen... waardoor automobilisten ook daar 130 km per uur mogen gaan rijden. Het gaat om twee delen van de A16... tussen de Moedijkbrug en knooppunt Sonzeel en tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. En arme Griekse gezinnen krijgen deze winter gratis stroom... als de luchtvervuiling te groot is. Met die stroom kunnen ze elektrische kacheltjes gebruiken. Door de economische crisis, ontslagrondes en armoede... zijn veel huishoudens in Griekenland overgestapt op het stoken met goedkoop hout. Maar dat levert veel extra luchtvervuiling op. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Nou, u hoort het zojuist al in het nieuws. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag die is dicht bij Zoeterwoude. En uh, dat is vanwege dat opruimen van dat uh, rivierslip tussen roelof en en Zoetewouderdorp staat nu 9 kilometer. Het staat daar stil. Uh, een verkeer op die A4 vanuit Amsterdam kan bij knooppunt kiezen voor de A44 richting Den Haag. Dan komt u in 4 kilometer terecht bij Wassenaar. Maar in ieder geval een stuk minder vertraging dan de A4. En moet u nog vanuit Amsterdam vertrekken en wilt u naar Den Haag, kies dan voor de route via Utrecht. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat tussen Maasbracht en Echt drie kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterreis ook is ook afgesloten. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein acht kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Ze zijn hem nu aan het bergen en daarom is daar ook de rechterreis zo dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Bert van der Veer en Tom Verlind Zojuist bekendgemaakt hier in ons mediajournaal. Rob Wijnberg is verkozen tot journalist van 2013. We hebben ook de motivatie gehoord van de juryvoorzitter... Dolf Rogmans, tevens de hoofdredacteur van Villa Media. Bert, eh, verdient Wijnberg volgens jou die titel? Het is een, een hele knappe prestatie die hij geleverd heeft. Ook op deze plek in dit mediaforum wordt regelmatig gesproken... over hoe kun je met internet geld verdienen. Hoe kun je daar fatsoenlijke journalistiek bedrijven, et cetera. En dat is erop gewoon gelukt met een little bit of help from his friends, geloof ik. Want ik kan me toch enige momenten in de wereld door herinneren... waarin wij uh, dringend werden opgeroepen om daar vooral aan mee te doen. Dus die, die mazzel heeft hij dan. Maar uh, nee, ik vind het een knappe prestatie, ook al ben ik zelf geen abonnee. Nee, Ton, jij wel eigenlijk? Ik ben uh, abonnee geworden. Ik had het initiatief al gevolgd. Op afstand. Onder andere via de televisie. Ja. Um, nu moest ik er in dit programma een mening over geven. Ik dacht. Dus dat het vanochtend, het, ben je geworden, het is een goed, goed moment om even lid te worden. En het, is een, het is een bijzonder uh, initiatief. Uh, je moet er wel ontzettend aan uh, winnen. Het is uh, een totaal andere manier. Van het kennis nemen van het nieuws. Dan de krant lezen. Het is ook niet gefocust op de incidenten van alle dag. Het, is, het zijn achtergrondverhalen. Je moet ervoor gaan, uh, gaan zitten. Uh, er, er wordt ook geschreven vanuit een bepaalde kijk op de samenleving. We hadden het net over het wegvlieden van de idealen uit de, uit de samenleving. We doen maar wat. Maar Rob Wijnberg schrijft toch en heeft zijn mensen geselecteerd vanuit een bepaalde kritische houding. En daarmee vult hij wel een gat in de markt, vind ik. Overigens. Uh, het eerste jaar zoveel abonne abonnees trekken, dat is geen kunst. Ja. De vraag is of ze volgend jaar Dat zegt u zelf ook, hè? Terecht, terecht. En ja, ik lees het zo en ik krijg onmiddellijk behoefte aan een papieren uitvoering van dit initiatief, maar <lacht> dat zal wel aan mij liggen. Dat is niet de dat is dat, bedoeling Ton. Inderdaad. Dat is dat de oude Ton die in jou opstaat. Uh, jij, bent, jij bent geen lid geworden. Maar uh, misschien wel eens wat gelezen. Want dat is wel de kritiek. Nou ja, dat, dat is een lange, lange saaie verhaal. Dat, verhalen, dat, dat, dat he? heb ik dus ook. Ik bedoel, uh, voor mij is, is, is 2013 ook een beetje in het jaar geweest. Uh, zo reflecterend uh, hier in dit programma. Waarin ik dacht bij mezelf. van, Er moet toch werkelijk ook eens een grens worden gesteld. Aan mijn informatiehonger. Ik, bedoel, ik lees vier kranten per dag. De radio 1 staat mij de hele dag aan. Ik werk veel thuis. Uh, het, het, het, op een gegeven moment moet je. je ook realiseren dat er nog hele mooie boeken zijn om te lezen. Prachtige DVD-series om te bekijken en dat het ook op een gegeven moment wel eens een beetje ophoudt. En dan zeker als het om lange verhalen gaat. Nou, dus aan de ene kant roepen om juist wat meer verdieping en langere uh, verhalen, tijd nemen voor iets. Aan de andere kant dus inderdaad dit, uh, dit gedrag van toch ook gewoon af en toe wat snel willen klikken en er is nog zoveel anders moois in de wereld. Ja, maar we hebben het over uh, twee, twee informatiestromen. De gekte uh, van alle dag die niet bij te houden is. En daar heb je handen aan vol als je je daarop focust. Just. Je zou ook kunnen zeggen, laten we eens wat van die waan van de dag uh, passeren. En ik ga me verdiepen, uh, serieus verdiepen in serieuzere thema's. En dan kom je bij een initiatief terecht als de correspondent. Dus ik denk dat als je het ongelooflijk druk hebt met je carrière... Uh, en met zakelijke activiteiten, dat, dat, dan de rust, dat je dan de rust ontbeert... om, om rustig uh, naar uh, de verhalen van Rob Wijnberg en de hmm. zijnde te kijken. Ja, of je gewoon toch je keuzes moet maken. Nou ja, het, het kan een keuze zijn. Je zou ervoor kunnen kiezen... om de waan van de dag eens te laten liggen... en je wat meer te verdiepen in een paar... Uh, wezenlijke ontwikkelingen in de samenleving. toch in 2014. Maar nou, de waan van de dag tot snap. Jij laat Onnohoes links liggen, begrijp ik. De, ik. Ik vrees dat ik onderhoes al links liet liggen. Maar ja. wat mijn keuze is... hoeft de keuze van een ander niet te zijn. Ja, maar maar daar, jij, jij schets jij ja, ja, net de keuzeprobleem. Zeg, ik kan het allemaal niet bijhouden. Nou, dan zou je ervoor kunnen kiezen om ja, maar zonder het nu meer de ui... diepte in te gaan en minder aan de oppervlakte te maken. Zonder het nou weer uitgebreid over Onnohoes te willen hebben... Ook, ook in dat soort momenten, in dat soort hypes... zitten, zitten dingen verborgen. Ik, en, ik weet niet of je de column van Bas Hein in NSC hebt gelezen... over de onnohoes albert Vlinde affaire waarin gesteld werd dat het toch wel iets meer is dan moralisme. Het, het is ook... Uh... Oh, maar ik bagatelliseer, bagatelliseer het nieuws rond Onderhoes. niet. Alleen de discussies in het nieuws gaan dan niet over uh, dat onderwerp... waar het bij Onnohoes over zou moeten te gaan. Of je mm -hmm. als publiek persoon je dit gedrag kunt permitteren en uh, als je ervan uitgaat dat een voorbeeldfunctie voor publieke mensen van belang is, dat is heel interessant. Je. Nou, maar dat is niet de discussie die gevoerd is in de. In de, de, de Robijnberg op om daar een mooi verhaal over te schrijven. op de koers van uh, Ja, en, ik denk dat hij betere dingen te doen heeft trouwens. Uh, Joël van Oud, hoorden we ook nog even. Fotojournalist. Heeft samen met een Amerikaanse collega. wekenlang op een bootje in de zee tussen Java en Australië rondgedobberd. Op die manier wilde hij een beeld brengen hoe asielzoekers zo'n reis meemaken. Participerende journalistiek, Tom? Ja, ik ben ontzettend voor participerende journalistiek. Er zijn twee manieren om journalistiek te bedrijven. Je doet verslag van de feiten en je blijft er buiten staan... en je gaat er middenin staan. En, en dat laatste is een aantrekkelijke vorm van journalistiek. Alleen in dit geval vraag ik me af welk, welk doel wordt er gediend. Want ik denk dat de inzet van participerende journalistiek moet zijn... dat je de bedoeling hebt om, om verandering teweeg te brengen... Om, om te sturen in een bepaalde gewenste richting... En, ja, hoe zich dat verhoudt met dit spectaculaire verhaal, dat zie ik niet. 1, 2, 3. Dus dit, dit lijkt dan participerende maar, journalistiek omwille van. Uh, maar is dat, is dat vaak juist niet een kenmerk van participerende journalistiek? Ja, dat... je, je krijgt ellende voorgeschoteld, uh, er is iets aan de hand, uh, het is vreselijk, et cetera. En uh, ja, we gaan weer door met het volgende onderwerp, toch? Of iemand anders moet, het in, moet dit nu kennelijk oppakken en daar iets aan doen. Nee, maar dat is niet mijn definitie van participerende journalistiek. Hij heeft volgens mij vooral uh, zin uh, als, als het, het aanbrengen van wijzigingen... in de situatie binnen je bereik uh, ligt. Anders is het gewoon het maken van een lekker spectaculair verhaal... En ja dat, dat, dat mag ook, maar dat is niet mijn keuze. Da daarover nog even, want er zit een klein dingetje in. Want dat, ik heb hem dat ook gevraagd. Hè. Uh, zij wist op een zeker moment dat die, dat, dat een, een kansloze missie zou worden. Mm -hmm. Ze hebben dat ook wel besproken, vertelde mm -hmm. hij met, met die mensen. Mm -hmm. Maar toch uh, ja, ook niet heel duidelijk gezegd misschien. Uh, die indruk kreeg ik wel. Nee, moet, je, dan, moet je dat als journalist dan toch zeggen? Ja, maar daarom zit ik na nou te denken over wat Ton zegt. Of dat dit een, ik bedoel, ik zeg het nu iets heftiger dan jij het zegt, Ton... want jij formuleert altijd genuanceerd. Maar dat je hier toch, toch te maken hebt met participerende journalistiek... die geen zoden aan de dijk zet. Ja, het is een verhaal dat afkomstig is uit de New York Times. Nou, dat is toch een tamelijk breed gelezen verhaal. Waar misschien Australiërs of wie dan ook die bij dit verhaal betrokken zijn... toch wel even achter de oren krabben bij zeggen van... wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ik bedoel, ik vind... Ik vind het weer too much hoor, zes pagina's eerlijk gezegd. Ik trek ja. dat ook weer niet helemaal. Maar uh, ja, wat de zin en de onzin is van participerende journalistiek. Ja. Ton, nog even uh, de gewetensvraag over dat laatste punt. Moet je dat als journalisten uh, duidelijk maken? Die mensen van jongens, waar, we gaan terug, want we hebben, dit heeft geen zin. Oei, ik zou mezelf wel bezwaard vinden als ik aan boord zat van zo'n schip... en ik had deze kennis en ik zou dat met de mensen niet bespreken. Van de andere kant, om eh, onder, onder zulke existentiële omstandigheden... mensen op dat moment alle hoop te ontnemen, dat gaat ook wel eh, ver. Misschien moet je je niet in zo'n situatie manoeuvreren. Nou, dan het laatste onderwerp, dat is de inhuldiging achter de schermen. Er was van het weekend, zaterdagavond, een documentaire... eigenlijk achter de, achter de schermen van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Door de NOS gemaakt... Bert, zelf zelfregisseur. Kijk jij naar dat toch ook nog wel met enige. Ja, maar veel... godzijdank niet zoveel camera's zeg. Je moet er nou werkelijk niet aan nee. denken. Nee, het is natuurlijk een beetje begonnen met, met, met destijds De Traan van Maxima. Uh, Rudolf Spoor heeft dat geregisseerd. En toen is, uh, zijn, uh, zijn directieven zijn, zijn opgenomen. Nou, dat was buitengewoon prettig om aan te horen. Dus het, ik begrijp ook wel dat de NOS heeft gedacht: dit is een gigantische operatie. We zijn er trots op dat we dit uh, maken. En we vinden ook dat we dit goed doen. Ja, en dan krijg je zo'n kijkje achter de schermen. Waar ik als regisseur soms wel een beetje om moet lachen, hoor. Land, nou ja, je hebt, je, hebt, zoals je, je hebt verschillende soorten regisseurs, zoals je verschillende soorten dirigenten hebt, laat ik het zo zeggen. Er zijn van die dirigenten die. Jij die, die, die, het stokje die, iets die zwaaien het okselhaar uit hun, uit hun mouwen. Uh, en ik uh, behoor iets meer tot degene die, die na afloop <lacht> nog niet uh, zweet. Uh, Ton, ik zat er naar te kijken en ik dacht, het is ook gelijk een soort uh, verantwoording van de NOS... Na alle kritiek die er dan wel is op de publieke omroep. Van, nou, laat toch maar eens even zien wat we dan allemaal van dat geld uh, doen. Nou, dan, dan kwam ik tot de conclusie dat het wel ongelooflijk veel geld gekost. Nee, moet, dat is misschien wel iets minder Dat is wel een prachtige uitzending. Nee, ja, dat, dat vind ik ook. Ik heb met uh, buitengewoon veel plezier uh, gekeken. D daar doe ik niets aan af. Maar om het nou een verantwoording te noemen... nee, dat vind ik de verkeerde term. Het was meer een bedrijfsfilm. En een interessante bedrijfsfilm. De eerste zin was ook van de presentatrice... U ziet hoe we het voor elkaar hebben gekregen. Hmm. Ik dacht, het had misschien ietsje meer overtuigingskracht uh, gehad... als het door een externe documentairemaker was, uh, was. Maar dat vond ik er een beetje aan ontbreken. Het, het was is wel erg... zelf wel een beetje op de schouders kloppen. Ja, ja, dat vind ik wel. Maar uh, los daarvan, uh, het, het is wel een mooie manier om achter de schermen uh, te kijken. Ja. 437.000 mensen hebben dat. Uh, ja, ja, dat, dat is, is minder aantal. dan de week daarvoor. Blauw Bloed overigens. Dus dat trekt dan 200.000 kijkers minder. Dus, maar goed, 500.000 kijkers wil ik tekenen hoor. Maar, ja, ja. Een, een, maar, maar nog even, nou, doe je, kun jij dat even voor onze webcam dan doen, hoe jij dat doet dat regisseren? Want je zag, zag, je zag ja. hen zo echt ja, nee, ik, zag, en 32 ik, attentie. Ik, ik, en, ik je regisseert natuurlijk talkshows. dus dan gaat het erom om ontzettend goed te luisteren naar wat er gezegd wordt. Dus dan is het op dat moment niet meer dan van, attentie camera 4, en ik zwaai met mijn rechterhand. En dan woordmeld. moet degene die naast me zit, de schakentechnicus, op dat moment maar op het knopje 4 drukken. Dit zijn meer pauselijke bewegingen. Het zijn eigenlijk, zien, het zijn, hele, hele, zijn we toch weer bij het begin? hij weet die Carone toch weer in te fietsen. <laughs> uh, en dat is helemaal niet verkeerd, want vanaf uh, januari zitten we hier gewoon samen, ja. de Carone en het ChiV. Uh, dank voor jullie voor bijdrage aan dit uh, Mediaforum. Tom van Lint en Bert van der Veer. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, maar na het eind van het jaar dat zal u niet ontgaan zijn... en dat betekent dat we ook op zoek gaan naar de nieuwscanner van het jaar 2013. We hebben vier kandidaten met de hoogste scores... in de Nationale nieuwsquiz uitgenodigd om het tegen elkaar op te nemen. Vandaag en morgen zijn de halve finales... en vrijdag nemen de twee winnaars van die halve finale... het tegen elkaar op in een bloedstollende finale. Dat kan ik nu vast aankondigen. Vandaag strijden Tim Snijders en Daphne Wiegers om een plek in die finale. Komen allebei uit Amsterdam. Tim is 21 en Daphne is 27 jaar. Je had 126 punten, Daphne... En en Tim had er 136. Tien verschil dus. Hartelijk welkom allebei. Um, hoe spannend is dat dan nog? Valt mee. Gaat het gaat nog goed. Ja, ja het gaat allemaal goed. Ja. Ja. Jullie, jullie weten allebei een beetje hoe het, hoe het gaat. En dat het als je hier zit altijd toch iets lastig is dan, dan gewoon thuis meedoen. Um, laten we gewoon beginnen, want uh, we zijn gewoon benieuwd wie zich gaat plaatsen voor die uh, finale die we dus later deze week spelen. De halve finale van de Nationale Nieuwsquiz 2013. Jullie krijgen vragen over het nieuws van het afgelopen jaar. We hebben de vragen verdeeld in een aantal categorieën... en daar moeten jullie allebei twee vragen over beantwoorden. Voor ieder goed antwoord krijg je één punt. De categorieën zijn politiek, sport, cultuur, media, buitenland en economie. In iedere categorie krijgt elke kandidaat twee vragen. En de eerste twee vragen zijn voor Tim... want dat hebben we net voor de uitzending gedaan... keurig met een kop of munt. Um, het heeft ook geen zin uh, om de vragen te kapen, zeg maar, want dat levert geen extra punt op... Dus Tim, de eerste twee voor jou. Uh, we gaan eerst even naar iets luisteren. Luister goed. Het Sociaal Akkoord stemt premier Rutte nog positiever dan normaal. Herstel van vertrouwen. Een akkoord van vertrouwen. Dit in zichzelf geeft vertrouwen. Verder herstel van vertrouwen.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 Ja, um, een historisch akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers. Ze noemden alle betrokkenen het Sociaal Akkoord van april dit jaar. Vraag 1. Op de avond van het akkoord had premier Rutte een interview waarin hij Nederland opriep om wat meer te gaan consumeren. Als we een nieuwe auto en een nieuw huis kopen, dan zouden we volgens Rutte welk instituut kunnen verslaan, Tim? Uh, het uh, CPW. En dat is goed. Volgens Rutte werd er in Nederland te veel gemopperd en gezonderd. Volgens de probleem moesten we het deken van negativisme wegtrekken. Vraag 2 voor jou. De onderhandelingen vonden plaats op een ROC-school in Den Haag. Naast welke kunstenaar is de school en daarmee volgens onder andere minister Ascher ook het akkoord vernoemd? Uh, Mondriaan. Is dat een gok? Ja. Dat is goed. Okay. Een gok. Ik had twee. het idee dat die school zo heet of zo. Ja, die school heet ook zo. Nou oh ja, dat ja. daar komt het naar. Daphne, jouw twee vragen. Henk Krol, de leider van 50PLUS, moest dit jaar opstappen... vanwege betrokkenheid bij een schandaal rond de G-krant. Vraag 3. Wat voor premies had Krol jarenlang niet betaald... voor zijn werknemers bij die G-krant? De pensioenpremies. En dat is goed. Ik had het regelen van de pensioenpremies... in het uh, allerbeste vertrouwen overgelaten aan anderen... en ben er te laat mee geconfronteerd dat er iets niet goed ging, zei hij. Vraag 4. Wie nam na het aftreden van Krol... de taken als fractieleider in de Tweede Kamer bij 50PLUS over? Weinberg... Wijnberg. Nee, dat is hem niet. Als je die Wijnberg noemt die die prijs heeft gewonnen... is hij ook nog iets te jong, denk ik, om bij 50-plus te zitten. Uh, Norbert Klein, zo heet de man. Oh. Ja. We gaan naar de sportvragen. De eerste twee zijn dus weer voor, uh, voor jou, Tim. Arjen Robben besliste dit jaar de finale van de Champions League. Hij schoot zijn club Bayern München in de 89e minuut... van die finale naar de winst. Vraag 1, tegen welke club speelde Bayern de finale? Borussia Dortmund. En dat is goed, door dat doelpunt en een assist werd Robben die wedstrijd uitgeroepen tot Man of the Match. Vraag 2. Hoe heet de trainer waaronder Bayern München dit enorme succesvolle seizoen had... waarin het de landstitel, de beker en de Champions League won? Pep Guardiola. Dat is niet goed, want oh. dat is de nieuwe trainer. Die oh, werd het ja. na het seizoen. Het was nog Joep oh, ja, ja. Daphne, jouw twee sportvragen. Vraag 3. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ja, het is gewoon een hele goede race. Maar als ik dan wel weer kritisch moet zijn. Vorig jaar verprutste ik het op de finish. Dus ik dacht, ik moet u nu wel harder kunnen. Marianne Vos? Dat is niet goed. Weet jij het? Chromo Jojo? Ja, die nee. is het inderdaad. Ranomi. Maar het levert geen punt op. Uh, maar wel goed dat je het weet. Uh, vraag 4. Chromo Jojo won één keer goud tijdens het wereldkampioenschap zwemmen in Barcelona. Op welk onderdeel won ze dat goud? 50 meter. En wat nog meer? 50 meter wat? Uh, uh, uh, rugslag. Ah, nee, nee, dat is niet goed. Het is in een 50 meter bad inderdaad, dus alles is uh, 50 meter. Uh, nou, dat is niet waar. Je kan meerdere 50, uh, keer 50 doen, natuurlijk, maar er is in ieder geval de 50 meter vrij. Mm -hmm. Dat moest er wel even bij horen. Levert dus geen punt op. Uh, we gaan naar de buitenland vragen. De eerste zijn voor Tim en we beginnen met een geluidsfragment. Een knal. Oh my god. Paniek. Er was smoke everywhere. En niet veel later. Twee uur nadat de eerste lopers over de finish gingen, waren er twee explosies. Make no mistake, we will get to the bottom of this. Duizenden politieagenten en militairen zaten achter Jahar Tsarnaev aan. Hij zocht verbanden tussen de oorlogen in het Midden-Oosten. Het was met hem lastig discussiëren. Dat de islam wordt neergezet als een geweld over Amerika als koloniale bezettingsmacht. Na een vuurgevecht waarbij hij ernstig gewond raakte, kon hij worden overmeesterd. Ja, de finish van de Boston Marathon ontaarde dit jaar in een bloedbad. Twee geradicaliseerde broers pleegden een terroristische aanslag... waarbij drie doden vielen en 180 mensen gewond raakten. Tim, vraag één voor jou. De jongste broer werd gepakt na een 23-uur uh, klopjacht in de wijk Watertown. Hij had zich verscholen in een achtertuin. Waarin had hij zich precies verstopt? In een boot. En dat is goed. Op een cabinewand van de boot zou de jongen hebben geschreven... dat de bommen een vergelding zijn voor de militaire acties van de VS... in Afghanistan en Irak. Vraag 2. Een Amerikaans tijdschrift zette in augustus de negendejarige verdachte... als een soort popster op de cover. Duizenden mensen reageerden woedend omdat ze het walgelijk en smakeloos vonden. Wat is de naam van het tijdschrift? Rolling Stone. En dat zijn weer twee punten in de knip voor, uh, voor Tim. We gaan naar Daphne. Jouw vragen voor het buitenland? 13 maart werd er een nieuwe paus gekozen. Een opmerkelijke keuze, want Franciscus is de eerste paus... die ooit uit het Latijns-Amerika komt. Ook maakt hij deel uit van een orde die bekend staat... om haar afkeer van macht. Vraag 3. Van welke religieuze orde is deze paus? De Franciscanen. Dat is niet goed. Het is de orde van de Jezuïeten. Zijn eenvoud toont Franciscus door niet in het pauselijke paleis... maar in het gastenverblijf van het Vaticaan te wonen. Vraag 4. De nieuwe paus koos als pausnaam Franciscus... als eerbetoon aan Franciscus van Assisi, de apostel van de armen. Wat is de echte naam van de paus? Bergoglio. Dat is goed. Jorge Mario Bergoglio. De cultuurvragen dan. Beginnen met Tim. Op klaarlichte dag in januari van dit jaar... sloegen twee mannen een vitrine kapot in een museum in Utrecht. Ze gingen er vervolgens op een scooter vandoor... In september kregen de twee daders milde straffen omdat het ging om een amateuristische en ondoordachte rol. Vraag 1: Hoe heet het katholiek voorwerp dat werd gestolen uit dat het, het, het, het museum? Ja, ik dacht dat ik het wist. Een monstrant. Je dacht dat je het wist. En je zegt dan: Monstrant. Ja, ik ken het eigenlijk niet, maar ik dacht dat het zo heette, want ik heb het gelezen. maar... Het is goed. Okay. Ja. Ja. Vraag 2. Ik maak het een beetje spannend af. Het ik toe. zou nog niet <laughs> kunnen uitleggen wat het is. Het is een, oh. ja, een religieus object of zo. Da, maar... Dat weet ik dan weer wel. Het is een versierd voorwerp waarin een hostie wordt getoond. De monstrans had een uh, verzekerde waarde van 250.000 euro. Okay. Vraag 2. Uh, Hoe heet het Utrechtse museum waar de monstrans zo bruut uit werd geroofd? Katharijnenconvent. Opnieuw twee punten voor jou erbij, Tim. We gaan naar uh, Daphne. Vraag 3. Uh, over. Um, cultuur, he, ging het. Ja. We luisteren het eerst uh, even naar een fragment. Wie is hier aan het woord? Dat willen we graag weten. We zijn een wakker volk. Uh, we eten stampot en we zijn heel kritisch. We hebben er ontzettend veel plezier in gehad. En er zijn ook genoeg mensen die daar heel veel plezier aan gaan beleven. En de mensen die dat niet hebben, ja. Sorry, Jansen. Ja, je dacht dat is een veel voorkomende naam in Nederland, Laat ja. ik gewoon Jansen zeggen. Nee, ja, nee, ik heb geen idee. Uh, het is inderdaad zo, want Eubank komt niet zo veel voor, denk ik, in Nederland. En oh, ja. uh, dat ja. was John Eubank. Het ging natuurlijk over het sterk bekritiseerde <coughs> Koningslied. Die kritiek was er onder meer op het gebruik van het Nederlands, zoals de dag die je wist dat zou komen. En nog dezelfde week tekenden tienduizenden mensen een online petitie tegen dat lied. Vraag 4. Het lied werd uiteindelijk toch wel opgevoerd tijdens de troonswisseling... maar het optreden was niet bij de festiviteit in Amsterdam. Hoe heet de evenementenhal waar tientallen Nederlandse artiesten dat lied wel zongen? De Arena. Die staat naar, naar mijn weten, in Amsterdam. Oh ja, Het was in Rotterdam. Oh, okay. Ja, in Ahoy. Yeah. Uiteindelijk. Uh, we gaan naar de economie vragen. Vraag 1 voor uh, Tim dus. Opnieuw ging een EU-land dit jaar langs de rand van de afgrond. Het land moest zelfs bij de Eurogroep aankloppen voor noodsteun. Het Europese noodfonds kwam uiteindelijk met een lening van 10 miljard... om dat land te redden. Over welk land gaat het hier? Cyprus. En dat is goed, door deze overeenkomst was een failliet van Cyprus op het nippertje voorkomen. Als er geen deal zou zijn, dan dreigt de Europese Centrale Bank met het dichtdraaien van de geldkraan. Vraag 2. De eurogroep liet de op één na grootste bank van Cyprus failliet gaan. De goede de delen van die bank die gingen op in de Bank of Cyprus. Hoe heet die failliete bank? Geen idee. Uh, Cyprus National Bank of zo? Ik nee, heb geen niet, niet goed. Weet jij het? Nee. Het is de Laiki Bank. Oh ja, ja. Door de bankencrisis op het eiland stapte de minister van Financiën van Cyprus op, overigens. De vragen voor jou, Daphne. Daarvoor gaan we even luisteren naar dit fragment. Vandaag vrijdag 1 februari 2013 is SNS Reaal volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. Paarders bleken hun geld weg te halen van de spaarrekeningen van SNS en alle banken die bij SNS horen. Zonder ingrijpen zou de SNS-bank onherroepelijk failliet zijn gegaan. Er zijn hier grote blunders begaan, grote fouten gemaakt. De banken die, die verprutsen het en de burger kan ervoor betalen. Uh, daardoor zitten we hier met deze ellende en die zijn aan het oplossen. Het verhaal bank worden we zo langzamerhand niet meer goed van, hè? Op 1 februari maakte minister Dijsselbloem bekend... SNS te nationaliseren. De vraag voor jou is, na het nationaliseren van die bank... ontstond er een ware hetze rondom de bonussen... van de voormalig topman van de bank. Hij moest zelfs onderduiken. Hoe heet hij? Janssen. <lacht> Dat is niet goed. <lacht> Weet jij het? Uh, ja, je hebt de nieuwe en de oude. Uh, van Vanolven. Nee, nee, nee, dat was een nieuwe dan van Dalen. Is een oude. Nee, ook niet. Van, oh. Keulen, van Keulen. van Keulen. Daphne, voor jou nog. Vraag 4. Hoe heette de vastgoedtak van SNS die de volledige bank uiteindelijk weer omver dreigde te trekken? SNS Real? Nee, nee, dat was SNS Property Finance. Nog uh, een paar mediavragen. We beginnen met Tim. Vraag 1. We gaan even luisteren naar een geluidsmoment. Wie is hier aan het woord? Ik vraag hier niet uh, om een kans. Ik vraag hier eigenlijk om een uh, laatste kans. En uh, u ziet me echt. Uh,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 Dat is goed. Vraag 2. Hoe heet de bekende strafrechtadvocaat... die Badr Hari bijstaat? Benedict Fiek. En ook dat is goed. Daphne, nog twee vragen voor jou over de media. Klokluider Edward Snowden bracht vanuit Hongkong informatie naar buiten... over de inlichtingendienst NSA. Daarna vloog hij naar Rusland, waar hij maandenlang vast zat op de luchthaven. Vraag 3. Snowden maakte de informatie buiten toen hij drie maanden op een NSA-kantoor werkte. In welke Amerikaanse staat stond dat kantoor... waarvan later bleek dat de beveiliging daar niet in orde was? Ik weet het niet. Weet jij het? Ik dacht Maryland of zo. Nee, nee, daar staat het hoofdkantoor van de NSA. Ah, ja. Dit was op Hawaii oh, ja. waar Snowden uh, werkte. Hij had uh, zo'n 20 tot 25 medewerkers van het NSA-kantoor overgehaald... om hun wachtwoord met hem te delen. Nog één vraag voor jou, Daphne. In juli leek het er even op dat Snowden de luchthaven was ontvlucht. In Wenen werd een presidentieel vliegtuig 14 uur lang aan de grond gezet. Volgens de president in kwestie omdat men dacht dat Snowden aan boord was. Van de president van welk land was dat het vliegtuig? Venezuela. Dat is niet goed, weet jij het? Ja, het is iets dat hij is Ik ben niet uh, Colombia of zo. Het is daar in de buurt, ja. Nee, Bolivia. En okay. de president heette Morales. Op 1 augustus 2013 kreeg Snowden een tijdelijk politiek asiel... voor één jaar in uh, Rusland. We zijn uh, alle categorieën door. En uh, volgens mij voel je het al <lacht> een beetje aankomen. Hè? <lacht> ja, met, volgens met mij al had Janssen, niet goed. Nee. Met die Jansen antwoorden van je... Uh, nee, ik denk dat we, dat we een duidelijke winnaar hebben, ja. die zich heeft gekwalificeerd voor, uh, voor de finale. Tim, 10 punten, Daphne 2, daarover. <tiedert> nou ja, uh, meer kunnen we er <gacht> niet van maken. Um... Nee, goed, ja, goed gedaan natuurlijk. Sowieso dat je gekwalificeerd hebt voor die halve finales. Mm -hmm. uh, maar helaas moet ik je toch met lege handen nu ja, wegsturen. Ja. Het wordt geen finale voor jou in het uh, zicht van de Havige Tim daarentegen zien we later deze week terug in de okay. finale. En de kandidaat die zich daar verder voor gaat plaatsen, die gaan we morgen bekendmaken. Want morgen spelen we nog een halve finale. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de quiz, aan de halve finale. Morgen dus de tweede halve finale. En wij gaan straks ook om half twee normale standpunt.nl doen. Ik ga je vertellen waar die dan over gaat. De stelling luidt, koning, Willem-Alexander en premier Rutte... moeten wegblijven uit Sochi. Steeds meer regeringsleiders en staatshoven kondigen aan... dat ze in februari niet naar die Olympische Winterspelen gaan. Merkel, de Belgische premier, die Rupo, dat zijn de laatste in dat rijtje. En nu dus de oproep of Willem-Alexander, onze koning en premier Rutte... daar misschien ook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 Doe dat dan wel met hekje standpunt of download de gratis standpunt.nl app voor iPhone of Android. Koning Willem-Alexander en premier Rutte moeten wegblijven uit Soji. Kom maar op, met uw eens of oneens. Dat gaan we straks pas doen tegen half twee. Zometeen eerst het NOS Journaal, daarna zijn we terug met een werklunch. <middels> Ik geloof. ik geloof ik geloof Ik geloof. in de mensen en CRV. Yourronics presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten, de nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft twindels, capdosing en powerwash. Daarmee wast u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Yourronics, dus kom naar de winkel of kijk op yourronics.nl.